Raymond met het TNW-Journaal. De Tweede Kamer wil dat de toegangspoortjes op stations hoger worden gemaakt. Gisteren bleek dat op station Rotterdam Centraal geregeld mensen over de poortjes springen en op die manier het inchecken ontlopen. De poortjes zijn sinds vorige week vrijdag dicht kamerleden zeggen dat het om de veiligheid gaat als de poortjes niet voldoen moet er iets aan worden gedaan. VVD-kamerlid De Boer wil dat de NS de problemen structureel oplost en gaat onderzoeken hoe de poortjes kunnen worden verhoogd. SP-kamerlid Bashir zegt dat de poortjes zwartrijders moeten tegenhouden. Als dat niet lukt moeten de poortjes worden vervangen. Er komt vandaag geen pontonbrug over het IJ in Amsterdam. Het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité zegt de veiligheid van de duizenden deelnemers... die over de brug willen lopen niet te kunnen garanderen vanwege het slechte weer. De laatste keer dat het centrum van Amsterdam fysiek was verbonden... met het noorden van de stad was in de oorlogsjaren. In 1945 konden de pontjes over het IJ niet meer varen vanwege gebrek aan brandstof. Om toch naar de andere kant van de stad te komen... werden de pontjes achter elkaar gelegd en van april tot augustus 1945... lag de deze Pontjes-Pontonbrugger, die ook wel bekend stond als de Hongerbrug. Het was de bedoeling dat er vandaag zo'n 6.000 mensen... over de 300 meter lange Pontonbrug van het Centraal Station... naar het noorden van Amsterdam zouden lopen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag... en de 14 bevrijdingsfestivals in het land... houden rekening met zo'n 900.000 bezoekers. De treinstaking in Duitsland is een nieuwe fase ingegaan. Sinds vannacht rijden ook veel passagierstreinen niet meer. De staking begon gisteren met het stilzetten van goederentreinen treinen in Duitsland. De machinisten van de vakbond GDL willen de staking tot zondagochtend volhouden. Miljoenen Duitsers zullen er mee te maken krijgen. En NS International denkt dat zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers gedupeerd zullen zijn. Het weer: eerst zonnig en warm, maar er volgen daarna buien met onweer, hagel en zware windstoten, dan koelt het af tot 13 en 16 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft stevig. Dit was het NPO FM, FM verkeersupdate. is De Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live! CGFM! met nu Zandvoort uit Zandvoort. We de tijd van de leer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 Vliegtuigen brengen voedsel aan het uitgehongerde Nederlandse volk. Met een geweldig vreugdebetoon. worden de bevrijders ingehaald. Prins Bernard, opperbevelhebber van de binnenlandse strijdkrachten. Inspecteert zijn dappere strijders. Geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.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 En als opening hoorde u onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje, Een opname uit 1928. Het komen uur, muziek uit de jaren 70, Met onder andere de eerstvolgende artiest. Hij deed mee op 13 juli 2009. Was hij de eregast bij de Toppers in concert? En in december 2012 de eerste artiest met een eigen portret in Carré. En op 13 januari 2013, vorig jaar was dat, vierde hij zijn 70ste verjaardag in Carré in Amsterdam. We hebben het over Rob de Nijs. En in 1973 had hij een hit. Die op nummer 3 stond in de Nederlandse top 40, en nummer 4 in de single top 100. Hier is Dag Zuster Ursula.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 Rustig zitten in het land van Maas en Waal. Zonder liefde in zijn liefde song The 1971, waarheen, waarvoor? En Jeanette van Zutphen is geboren in Utrecht op 10 december 1949. En overleden op 25 april 2005 was natuurlijk een Nederlandse zangeres. En ze werd vanwege haar achtergrond in de bloemen... het de bloemenmeisje, oftewel My Fair Lady genoemd. Haar hele familie was werkzaam in de bloemen. En ook van Zutphens vader had een bloemenzaak. Haar opa was de café Chantalzanger en humorist Karel van Zutphen. En vanaf jonge leeftijd wilde ze zangeres worden... En bleek ze ook nog eens talent te hebben. In 1962 won van Zut voor Zuster de eerste prijs het programma De oprechte amateur. En in 1965 brak ze op 15-jarige leeftijd door tijdens de Marcel Talentenjacht in Amsterdam. Waar ze won met het liedje Mijn Moeder is jarig vandaag. En dit was tevens haar eerste single. En in augustus van hetzelfde jaar deed ze mee aan het Afro-programma Nieuwe Oogst. Waar ze de wisseltrofee won met het liedje Ik Ben een Wonder. Nee, ik heb een wonder gezien. En toen kreeg ze een contract bij Phonogram. En om onder het label DK een aantal singles op. Een groot succes werd de cover van de bekende Beatles nummer Michelle. een Jeannette zong hierin over Michelle. In de tijd was Van Zutphen een tienerzangeres. En ook wel een beatmeisje genoemd. En u hoorde er met waarheen, waarvoor en daarvoor Corrie Konings. met. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Onderweg zometeen. Astrid Nijg. Ook niet al haak, maar eerst die maus stem ik nieuw met 'Ik zie een ster'. Ik wil wat verleiding geven, dat die zwart ziet. En meer van dat soort redenen slaagde jij. Maar ik een lieve slag, dat is het ook niet. Zie jij nou? Sta nog ver, maar straks komt ie dichterbij. Ik zie hem dan, een lieve man. Mijn spatjes komt die dichterbij. Ik zie hem dan, een lieve lach.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 op de hoek kun je doorgaan Tot het einde voor een slokie Per verzoek Hoki-toki-pianissie Op je sinaasapokissie Speel maar verder Als maar verder Hoki-toki-pianissie Op je sinaasapokissie maar we gaan nog niet naar huis Ja daar speelt Poetsie Jantje Muzikantje, hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht te maar hij doet het met genoegen. Honkie, donkie voor een jonkie, nee, geen dank. Maar in de dolle olifant, van komt koekje op de hoek kun je doorgaan tot een einde voor een slokje per verzoek.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 Ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe, en misschien is dat dom. Dat was muziek van Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe. En zoals u hoort, vandaag een heleboel muziek uit de jaren 70. Zandvoort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend tussen elf en 12. Neem ik u mee op reis terug in de tijd met een hele mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest, Joos maria Nussel. Geboren in Amsterdam op 15 oktober 1945. Is een Nederland, uh, Nederlands kleinkunstenaar, liedjeschrijver en theaterman. En hij is de zoon van de schilder Simon Nussel. Die leefde van 1908 tot uh, 2002. In de tijd dat hij te Broekenhuizenvoors woonde... maakte hij een lied met een plaatselijke fanfare. Dat in 1975 op nummer 6 kwam van de nationale hitparade. Dat is het nummer Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En van 1980 tot 1982 vormde hij samen met uh, Joost Bellevante het duo Joost. Met een heleboel Oost. Gezamenlijk scoren ze een kleine hit met het nummer Lieve Lina. En u hoort nu zijn allergrootste eerste hit uit 1975. Joost Nussel nu met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.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 De nationale herdenking van de bevrijding in Wageningen werd opgeluisterd door de komst van het koninklijk paar. De koningin en prins Bernhard werden er ontvangen door onder andere de Canadese generaal Fox en door minister Staf. In een open rijtuig inspecteerden de koningin en de prins de opgestelde troepen ter totale sterkte van 1500 man. Vervolgens begaf men zich naar Hotel de Wereld, waar op 5 mei 1945 het wapenstilstandsakkoord werd getekend. In aanwezigheid van Prins Bernhard had generaal Volks even daarvoor de capitulatievoorwaarden bekendgemaakt aan de Duitse generaal Blaskowitz. Toen herkreeg ons land zijn vrijheid. Ook de prinsessen Beatrix, Margriet en Marijke namen deel aan het bezoek aan dit hotel. Gezamenlijk begaf men zich naar het podium waar haar majesteit de koningin een toespraak hield waarin zij onder meer zei Landgenoten Het is vandaag een dag van vreugde Wij herdenken het moment van het wegvallen der ellende Wij willen onze dankbaarheid dan ook in het bijzonder richten op hem die God ons in de nood als redders gezonden heeft. Zij die wij vandaag eren, of ze nog bij ons zijn, of niet meer, hebben geleden en gestreden om hen, die na hen zouden leven, een toekomst te geven. Mogen hun boodschap wijd en zij, in het wereld rond worden begrepen en zijn volle weerklank vinden in onze en in alle harten. Ten slotte vond een massaal defilé voor de koninklijke gasten plaats. Dat werd geopend door een detachement kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Onze Canadese bevrijders waren hier vertegenwoordigd door 200 man. Ook Frankrijk trok in marstempo voorbij. Amerikanen besloten dit défilé. Deze nationale herdenking werd afgerond door een luchtparade van meteors van de Nederlandse luchtmacht. Niet alleen in Wageningen, maar ook in Amsterdam werd het bevrijdingsfeest op indrukwekkende wijze gevierd. Er waren op de Dam wellicht nog nooit zoveel mensen bij elkaar geweest als op het tijdstip waarop het bevrijdingsvuur werd ontstoken. Dit was door 80 Amsterdamse en stavettenlopers van Nijmegen naar hier gebracht. Het vuur der vrijheid, de Nederlandse vlag, de duizendkoppige menigte en het koninklijke paleis leverden tezamen een onvergetelijk schouwspel op. De Rotterdammers zagen op deze dag de geschiedenis van de Maastad aan zich voorbij gaan. De burgemeester van Walsum haalde met handgeklap de bevrijders in... die, zoals in 1945, op hun militaire voertuigen geen gebrek aan belangstelling hadden. De 5 mei-optocht van Rotterdam won het met vlag en wimpel van vele anderen. De burgers van Utrecht konden op acht plaatsen hun honger stillen met meat vegetables. Honderden gebruikten er deze historische hoofdschotel. Voor velen was het oude kost. Er waren er ook die voor het eerst met meat en vegetables kennis maakten. Toen dat gerecht tien jaar geleden de Nederlandse magen veroverde, kon men de bloembollen en suikerbieten weer ergens anders wegstoppen. Dat kostbare voedsel werd meegevoerd in de optocht, die het hoofdnummer vormde van de feestelijkheden in de residentie. Te midden van zijn burgers zag burgemeester Schokking een tafereel uit de hongerwinter herleven. Het Zweedse witte brood bracht Holland uit de nood. Zoals u wellicht bekend droeg Churchill ook wel iets tot onze redding bij. Zijn Haagse dubbelganger deed het meesterlijk. Tien jaren zijn sinds de dag der victorie voorbij gegaan. Tien jaar waarin ons volk gelukkig niet vergat wat die 5 mei 1945 betekende. Tot laat in de avond waren wij met onze landgenoten op straat om onze vreugde uit te leven. De tiende herdenking van de bevrijding werd zo een stralende nationale feestdag. Zet was al klaar Ze kregen man te pakken Een grijze kapitein Die gaf de pijn al snel aan Maarten Want ze knuffelden hem fijn Karelientje, wil een man. Karolintje, Karelientje krijgt nooit genoeg ervan De tweede had een apotheek En guldens op de bank Maar plotseling de derde week Werd hij ontzettend krank De pillen uit zijn Carolintje. maar daaronder haar artiestenaam natuurlijk... Willeke Alberti, en ook hoorde u nog Saskia en Serge... met Zomer in Zeeland. En de volgende formatie zijn Willeke... samen met haar uh, weile vader Willy Alberti... oftewel Karel Verbrugge, zoals zij eigenlijk heette... met een reisje langs de Rijn, een hit uit 1969... kwam als tip binnen in de Nederlandse hitlijsten... en hij kwam uit in uh, december... Om maar erbij, pak een beter. was het een dag na Sinterklaas dat deze plaat uitkwam. 6 december 1969. Willy en Willeke Alberti met een reis langs de Rijn. Laat trokken we uit de loterij een aardig prijsje. Zij tot bevrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Een reisje langs de Rijn, in een wip. zakkerrood zat het klepje op de boot. Ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maaneschijn, schijn, schijn. schijn. Nee je Vier, vier, vier, aan de spier, spier, spier. Op drie, vier, vier, vier, zo reis je met Een nieuw wetse schef, schef, schef. Allemaal in de kayet, ja, ja. Is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de reis. Als nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n Kromme deun. Doods plan was bistouceu. Lichtjes saaien. Van Willem Duim met Willem en ook nog Willy en Willeke Alberti... met een reisje langs de Rijn. Een hit opgenomen op 6 december 1969. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60... en natuurlijk de jaren 70. En vandaag, dat in het teken van de jaren 70... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... onderweg zometeen Jan en Zwaan... Ook André Hazes komt voorbij maar eerst Sandra en Andrus met Als het om de liefde gaat. Ik zou zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een slaat. Ja, mensen doen gewoon, We doen altijd genoeg. voor de hozen van liefde. <tie> na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, vandaag na, jou te zijn.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 Wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vader slaat. Ja, mensen doen gewoon, doen al genoeg voor al onze familie. Dat was Sandra en Anders met Als het om de liefde gaat. En dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard ben ik er volgende week dinsdag weer. En als je het programma nogmaals wilt beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week, een fijn weekend en misschien tot volgende week. Tot ziens. De liefde, tijd van de leer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 Ook bij de 25e herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog... gingen koningin Juliana en prins Bernhard het Nederlandse volk voor. Zij plaatsten als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Twee jonge mannen, die de nagedachtenis wilden eren... van de in concentratiekampen omgekomen homofielen... werden op buitengewoon hardhandige manier uit de buurt van het monument verwijderd. Bij de gemeentelijke herdenking diezelfde avond... hebben ze de krans echter alsnog bij het monument kunnen plaatsen. Dit is de ingang van het voormalige doorgangslager Westerborg in Drenthe. De plaats waar de Joodse Nederlanders werden verzameld voordat ze gedeporteerd werden naar de vernietigingskampen in Polen. Hier is nu een eenvoudig herinneringsteken opgericht. Bestaande uit 60 meter rails en een stootblok waarachter een muur van Drentse keien. Op sokkels is in het Hebreeuws en het Nederlands een tekst aangebracht uit de klaagliederen. Koningin en prins namen op de herdenkingsavond deel aan een stille tocht naar deze plek. Vertrekpunt voor de laatste reis van 110.000 Joodse Nederlanders. Een reis naar de dood. De leiders van de Joodse kerkgenootschappen in Nederland... vergezelden het koninklijk paar naar deze herdenkingsplaats... waar twee minuten stilte in acht werden genomen. 5 mei 1970, de bevrijdingsdag werd in Rotterdam onder andere gevierd met een broodmaaltijd... waarbij burgemeester Thomassen zijn tanden liet zien. 1500 mensen namen er in de open lucht aan deel. Zich daarbij het Zweedse witte brood herinnerend... uit de hongerwinter van 1944 45 De stad van Michiel de Ruiter kreeg op deze dag bezoek... van haar majesteits onderzeebootjager Gelderland. En Vlissingen wilde voor de Jantjes graag wat terugdoen. Uitstekend in het pak zitten de majorettes... gaven de marinemannen en hen niet alleen heel wat te kijken. En dat om 9 uur ochtends al. In de stad Groningen concentreerde de feestviering zich op de Grote Markt. Daar kon men bijvoorbeeld genieten van podiumconcerten... waarbij onder andere een Surinaams orkest bijzonder veel luisteraars trok. In het Noord-Hollandse Luieren liepen de bewoners de hoop voor een stoomwalsenslalom, georganiseerd door de Stoomwalsenclub Nederland. Die hier maar liefst vijf van deze voorwereldlijke monsters bijeenbracht. De besturing geschiedde door dames uit het publiek, terwijl de eigenaren ervoor zorgden dat de walsen voldoende stoom hielden. Amsterdammers waren al in de vroege ochtenduren begonnen met het kraken van leegstaande panden, zoals tevoren was aangekondigd. In de Spuistraat werd een vier verdiepingen hoog gebouw bezet. Filmer Joris Evans kwam hier kijken, omdat hij dit fenomeen ook wil opnemen in zijn film over Nederland. Op de Prinsengracht namen een dolle zijn huis in bezit. Ook zij wilden hiermee de aandacht vestigen op de woningnood, waarvoor 25 jaar na de bevrijding nog steeds geen oplossing is gevonden. Hoewel het museumplein officieel tot feestterrein gebombardeerd was, viel er toch ook op de dam de hele dag door veel te beleven. Zoals in dit geval, toen onbekend jeugdig talent hier spontaan zong en muziceerde. Terug naar het noorden, naar Leeuwarden, waar de bevrijdingsdag 24 uur lang feestvierder samenbracht in de Frieslandhal, waarvan alles te beleven was. Zo waren er in de middag gymnastiekdemonstraties door leden van de verschillende gymnastiekverbonden. Er werd trouwens op meer plaatsen aan sport gedaan. In Utrecht waren smiddag de singles gedurende een half uur afgezet. om atleten gelegenheid te geven de benen te strekken. Er waren zich zo'n 50 man komen melden voor de belangrijkste klasse van deze singelloop. over een afstand van 5 kilometer. Tot op de laatste centimeters werd er fel gestreden om de eer. Winnaar werd Herman de Jong van Phoenix-Utrecht in 12 minuten en 39 zeventiende seconde. Maar de domstad zorgde ook op andere wijze voor geslaagd vermaak. Op het Vreeburg kreeg de beatband Unit Glory een groot gehoor dat enthousiast reageerde. Waarbij we gemakshalve mij voorbij gaan aan het feit dat ook hier huizen gekraakt werden en dat er demonstraties waren. Hé hey jongens, andere muziek, andere plaats. Dit is Middelburg. Deze Zeeuwse volkleurengroep had voor zijn optreden het mooist denkbare decor. Het stadhuis van Middelburg. Het... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.